Ik zou vanavond met u willen lezen uit de eerste brief van Petrus. Er staat voor vanavond aangekondigd de overige brieven, maar dat zijn er nogal wat en ze zijn erg verschillend. En de een spreekt meer over navolging van Christus dan de andere. Je kunt het in al die brieven wel wat terugvinden, maar ik denk nergens zo duidelijk als in deze Eerste brief van de apostel Petrus. Hij spreekt over lijden in de vorm van verdrukking in alle vijfde hoofdstukken. En als u het niet erg vindt, wou ik uit al die vijf hoofdstukken een paar versen lezen. Ik doe dat uit de vertaling en ik begin in 1 Petrus 1 vers 6. Hoofdstuk 1 vers 6, waar Petrus schrijft aan de gelovigen... Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Hoofdstuk 2, vers 20 wat voor roem is het, als u volhart terwijl u zondigt, en met vuisten wordt geslagen, maar als u volhart terwijl u goed doet en leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt, hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die, als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde. Maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Uit hoofdstuk 3, vers 13. Wie zal u kwaad doen, als u ijveraars voor het goede bent geworden, maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen, en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar met zachtmoedigheid en vrees, en met een goed geweten, opdat in al wat... Opdat in wat van u kwaad gesproken wordt, als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Want het is beter, als de wil van God het wil, door goed doen te lijden, dan door kwaad doen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hoofdstuk 4 vers 1 daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen, want wie in het vlees leidt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. Vers 12 Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugde gejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als hij echter als christen leidt, Laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Ten slotte uit hoofdstuk 5, vers 8. Wees nuchter, waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. De God nu, God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover uit het woord van God. Het is wel bijzonder, lieve mensen, om in deze Leidensweek ons bezig te houden met het thema lijden. Maar op een wat andere wijze dan we dat gewoonlijk gewend zijn. Als wij zingen, het is wel een ouderwets lied, leer ons uw lijden recht betrachten. Leer ons op de goede manier na te denken over uw lijden, dan gaat het in het algemeen om. Het lijden dat de Heer Jezus voor ons heeft ondergaan. Dat is ook begrijpelijk. Dat is het eerste wat we van het kruis hebben leren kennen. Dat de Heer Jezus daar onze zonden gedragen heeft en dat we daardoor behouden zijn. We hebben het gelezen in hoofdstuk 3. Dat Hij voor de zonden geleden heeft, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 3 vers 18. Het gaat ons dan vooral om wat de Heer Jezus voor ons heeft doorgemaakt. Maar ik ga wat heen en weer vanavond. als u in hoofdstuk 2 kijkt, in dat heel bekende gedeelte, het meest bekende gedeelte uit deze brief over het lijden van de Heer Jezus, Hij die onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, enzovoort in vers 24, dan moet u er eens op letten dat dit gedeelte begint met vers 21, Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten, daar staat het in één zin, hij heeft voor u geleden, dat is plaatsvervangend, hij heeft voor ons het oordeel van God ondergaan, maar Paul daarachter staat, hij heeft u een voorbeeld nagelaten, dat wil zeggen, zijn lijden is niet alleen maar lijden voor ons, maar is ook voorbeeldig. Het is een lijden waarin wij geroepen worden hem na te volgen. Gisteren mocht ik ergens het woord verkondigen over Palmzondag, en dat ging over Johannes 12, niet alleen maar het verhaal van de intocht in Jeruzalem, maar vooral wat we daarna lezen over die Grieken die Jezus willen zien. En dan zegt de Heer Jezus in antwoord daarop in vers 24, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen, maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Dan denken we ook onmiddellijk aan wat de heer Jezus voor ons heeft doorgemaakt. Doordat hij stierf, was het mogelijk dat een grote schare van verlosten als vrucht van zijn werk eenmaal in de heerlijkheid zou aankomen. Dat is ook juist om dat vecht zo te lezen. Hij stierf op dat hij niet alleen zou blijven, maar deze grote schade van verlosten zou verwerven. Maar ook hier zien wij, onmiddellijk als je doorleest, in vers 25, wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit is een heel bijzonder aspect van de navolging van Christus. Dat is immers het thema van deze hele reeks, christenen achter Jezus aan. En dit is wel heel bijzonder, als blijkt dat zelfs het lijden dat de Heer Jezus op het kruis heeft ondergaan, ons tot voorbeeld wordt gesteld. Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn dit de twee grote manieren geweest om het kruis van Christus te beschouwen. Er waren al in de vroege tijd mensen die zeiden, dat werk van Jezus op het kruis is vooral voor ons een voorbeeld. Zo moeten wij ook onszelf opofferen voor anderen. Daar verdween dus die kant van de plaatsvervanging naar de achtergrond. En andere mensen wilden daar niet van weten en zeiden, nee, het gaat erom dat hij genoegdoening op het kruis heeft gedaan, dat hij onze plaats heeft ingenomen, hij is voor ons gestorven. Het was een beetje het conflict tussen vrijzinnig en orthodox, maar je kunt het al in de tweede eeuw aanwijzen en dat is de hele geschiedenis zo doorgegaan. Terwijl als we nu een beetje nuchter tot bezinning komen, dan zeggen we, die beide aspecten zijn in het kruiswerk van de Heer Jezus aanwezig. Ik las het net uit Johannes 12. Maar hier Jezus als het ware zegt, zoals ik mij overgaf, ga overgeven als het tarwegraan in de aarde, zo wil ik dat jullie ook mij gaan navolgen, dat jullie mijn dienaar worden, dat jullie ook je leven niet lief hebben, maar bereid zijn het over te geven in de dood, als mijn volgeling, als mijn discipelen. En precies zo zien we dat hier in 1 Petrus 2. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. De weg die Hij gaat, dat is de weg die Hij ons wijst. Dat is een nieuwe manier en ik daag u uit om van de week in deze Leidensweek, als u zo bezig bent met het werk van de Heer Jezus, niet alleen dat te bezien in de zin van wat Hij voor ons deed, maar ook als een weg die Hij wijst voor ons om te gaan. Versta mij goed, ik zeg natuurlijk niet dat wij ook maar iets kunnen bijdragen, aan wat de Heer Jezus heeft gedaan voor onze verzoening. Daarin was Hij volstrekt alleen. Maar dat is niet het enige wat over Zijn lijden is te zeggen. Dat het een lijden was ter verzoening van zonden. Wij zullen in deze brief straks tegenkomen. Het lijden om der gerechtigheid wil. Dat heeft de Heer Jezus ook gekend. Het lijden om des gewetens wil. Dat heeft de Heer Jezus ook gekend. Daarin. In het lijden te midden van een bozaardige wereld, waar de mens die achter God wil aangaan, heeft te lijden, in dat opzicht is hij ons een voorbeeld. En hij heeft daarbij de uiterste consequentie ondergaan. Er zijn meer van die voorbeelden, maar ik wil niet te ver van de Peterbrief afwijken. Maar denkt u aan Filippense 2, die gezindheid, zei u in u, die ook in de Heer Jezus Christus was. Die zichzelf ontledigd heeft. Al dat zo, die gezindheid moeten jullie ook hebben. Die zichzelf vernederd heeft. Die gezindheid moeten jullie ook hebben. Die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Die gezindheid moeten jullie ook hebben. Die gehoorzaam is geworden. Die gezindheid moeten jullie ook hebben. Ja gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Die gezindheid moeten jullie ook hebben. Maar ik ben Zal ook mijn dienaar zijn. Hebben we gelezen. En de heer Jezus zegt het heel nuchter in hetzelfde Johannes evangelie daar in de opperzaal op witte donderdag. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Dat wil zeggen als zijn heer vervolgd wordt, moeten de slaven niet denken dat ze er makkelijk van afkomen. Dan zullen ze ook u vervolgen. En ja, wees al op die tekst 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die God willen leven zullen vervolgd worden. Natuurlijk gaat het hier om de hardste vervolging, waar de marteldood zelfs op kan volgen, en in het beste geval gevangenschap. Maar het beginsel blijft bestaan, wie consequent leeft voor de naam van Christus, wie daarin radicaal is, zal ook vandaag niet begrepen worden, en miskend worden, in de eerste plaats trouwens door je mede-christenen, en vervolgens ook door niet-christenen. Dat mag er ook wel bij gezegd worden, want, voor zover wij vervolgingen hebben te ondergaan, is dat meer van mede-christenen dan van niet-christenen merkwaardig genoeg. Maar het beginsel blijft bestaan. Wie consequent voor de naam van Christus leeft, zal daarvan de gevolgen ondervinden. Lijden, dat is een heel belangrijk principe, is een normaal onderdeel van het christenleven. Wij leven dus in een abnormale situatie. Dat mag uitdrukkelijk gezegd worden. Wij denken misschien dat vervolgingen behoren tot de eerste eeuwen... Toen het Romeinse Rijk nog een heidensrijk was of tot de tijd van de Reformatie, toen je ook op de brandstapel kon terechtkomen voor je geloof. En we vergeten dan dat er in de 20e eeuw per jaar meer christenen voor hun geloof zijn gestorven dan in alle eeuwen daarvoor. 160.000 per jaar heb ik wel eens gelezen. Ik kan het haast niet geloven. Zou er 500 per dag zijn? Ik weet het niet, maar in ieder geval heel veel. En in elk geval. Meer dan in welke eeuw ook voor die tijd. In die zin leven wij in een abnormale situatie. En we zien de gevolgen ook. Daar waar de kerk vervolgd wordt, bloeit zij. Daar waar de kerk zich kan ontspannen, gaat ze achteruit. Leiden is normaal. Niet leiden is abnormaal. Nu moeten we hierbij wel een paar dingen goed onderscheiden. Er zijn twee vormen van leiden die ik hierbij uitzonder. Als wij aan lijden denken, denken we heel vaak aan vormen van lijden die ongelovige mensen net zo hebben te ervaren als wij. Dan denken wij aan ziekte, aan financieel gebrek. Dan denken wij aan de moeite en tegenslagen van het, geleven, van het leven waar gelovigen evenzeer een portie van krijgen als ongelovigen. In dat opzicht is er geen enkel verschil. Dat is niet dat specifieke lijden waar het Nieuwe Testament over spreekt. Het kan zwaar zijn... Maar vele ongelovigen hebben het in dat opzicht nog veel zwaarder dan wij. Het hoort bij de gebrokenheid van het leven. Het hoort bij het feit dat we nog leven in een onvolmaakte schepping. En daar hebben gelovigen ook hun portie van. Maar dat is niet het normale lijden van de christen. Dat is niet het specifieke lijden dat bij het christenleven behoort. Hoe zwaar het dan ook kan zijn. Dat lijden is het lijden van vervolging en verdrukking om het geloof. En het tweede wat ik ervan uit wil zonderen, dat ligt nogal voor de hand, maar ik zeg het toch maar, want Petrus zegt het ook een paar keer. En dat is, er is ook een lijden dat wij door onze eigen schuld over ons afroepen. Ik heb dat wel meegemaakt van een man die in de tijd van zijn baas Constant zijn collega's lastig viel over het evangelie. Hij stal de tijd van zijn baas. Hij dacht zeker aan de tekst, houdt aangelegen en ongelegen, en hij begreep niet dat dat gelegen en ongelegen niet voor de luisteraars scholt, maar voor hemzelf. En als hij dan eh, daarover werd aangesproken, dan zag hij dat als lijden om de naam van Christus. Dat is niet wat de bedoeling is. Hij leed als een dief, van de tijd van zijn baas. We hebben dat een paar keer gelezen, in hoofdstuk 2, vers 20 zien we het. Wat voor roem is het als u volharte terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen. Dat zijn geen slagen die je krijgt omdat je als een consequente volgeling van Jezus leeft. Maar omdat je verkeerd handelt. En we zien het ook in hoofdstuk 4 vers 15. Laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener en bemoeial. Ik vind het wel aardig. U denkt meteen ik zit goed, moordenaar ben ik niet, dief ben ik niet, boosdoener ben ik niet. En dan komt er nog bemoeial. Voordat u denkt ik zit safe, krijgen we dat nog. A busy body, zeggen de Engelsen zo mooi, iemand die zich bemoeit met zaken die hem niet aangaan. De spreuker zegt, wie zich bemoeit met een zaak die niet aangaan, is als iemand die een voorbijgaande hond aan de oren trekt. Dat is de prachtige manier waarop de spreuker dat zegt. Maar dat is natuurlijk een heel brede zin van het woord. Meng je niet in zaken die je niet aangaan. Nou, als je dan denkt, om dus als een gelovige vervolgd wordt, is dat niet altijd omdat hij een gelovige is. Dat is een grote fout. Als u vervolgd wordt omdat u door het rode licht bent gereden, dat heet ook strafvervolging, dan kunt u wel zeggen, ik word zo vervolgd. Ik krijg elke keer weer een bom thuis. Maar dat is niet omdat u een gelovige bent, maar omdat u een verkeers, verkeersovertreder bent. En zo zouden er allerlei voorbeelden zijn te noemen. En het ligt misschien vanzelfsprekend om dat uit te zonderen, maar ik gaf u net een voorbeeld dat het niet zo vanzelfsprekend is. Gelovigen weten dat niet altijd te onderscheiden. Wanneer word ik vervolgd om de naam van Jezus? En wanneer word ik vervolgd om mijn onmogelijke gedrag. Mijn ergelijke gedrag. Er zijn heel wat christenen die als getuigen zeer ergerlijk optreden. Op een wijze die niet betaamt. En die niet naar de gedachte van God is. En die zullen vervolgd worden. Pas geleden kwam ik zo'n man tegen en Die begon tegen me uit te varen. Ik zei, kan het niet wat vriendelijker. Nee, zei hij, het gaat om de naam van de Heer. En hij zat... Heel duidelijk kan hij niet meer precies reconstrueren, Maar hij zat duidelijk uit te lokken dat ik boos op hem zou worden. Want het zou voor hem een bewijs worden zijn. Dat hij inderdaad vervolgd werd om de naam van Christus. Hij vertelde trots dat hij in elke gemeente eruit gegooid werd. En ik kon het helemaal begrijpen. Want door de manier waarop hij uit de optrad. Wist ik dat geen enkele gemeente hem zou accepteren. Maar hij was daar apen trots op. Dat hij overal eruit gegooid werd. En hij had niet door dat dat was vanwege zijn buitengewoon hufterige gedrag. Dus zo vanzelfsprekend is het niet. Wat is het dan wel, het lijden waarom het hier gaat? Wel, je vindt het hier, om zo te zeggen, op drie niveaus. En het eerste is het simpelste, hoewel in de praktijk nog helemaal niet zo eenvoudig, dat is het lijden om het geweten. In hoofdstuk 2 vers 19 staat, dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter willen van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig leidt. En in hoofdstuk 3, vers 16 lezen we: Dat we moeten wandelen met een goed geweten. Opdat in wat van u kwaad gesproken wordt, als van boosdoener, zij die uw goede wandel in Christus Christensmade beschaamd worden. Het lijden om het geweten, wat betekent dat? Dat er dingen zijn waarmee jij geconfronteerd wordt. En waar je verschrikkelijk bedroefd over bent, die in strijd zijn met de eer van God. Dus niet dingen die jouw belangen raken, dingen waarin jij gekwetst bent. Het is zo moeilijk om onze motieven daarin zuiver te onderzoeken. Nee, waar het echt gaat om de zaak van God. Waar je voelt, dit kan, kan ik niet laten staan. Dit moet weersproken worden. Je hebt dat wel eens als je iemand knetterend wordt vloeken in je directe omgeving. Dat je voelt, hier moet ik wat van zeggen. Dit kan gewoon niet. Dat is je geweten. Dit is het laagste niveau omdat soms ook ongelovigen wel degelijk zich uitspreken om het geweten. Hier is dus een zeker raakvlak met mensen ook in de wereld, mensen met een heel ander achtergrond, een andere godsdienst of helemaal geen godsdienst. Mensen die wel degelijk een geweten hebben, mensen die zich soms heel erg sterk inzetten voor zaken die zij als kwalijk beschouwen voor arme zeehondjes of ik weet niet wat... maar wel eens op een manier dat ik je wel eens een beetje schuldig voel. Ik denk, ja, het is ook eigenlijk wel erg... En, en waarom ga ik daar zo makkelijk aan voorbij... en waarom zijn er sommige mensen... denk maar aan Amnesty International... dat zal u misschien meer aanspreken dan zeehondjes, ik weet het niet... maar zaken die op zichzelf goed zijn... wat, wat onrecht is wat daar gebeurt... en wat het goed is om daartegen in te gaan. Soms hebben ongelovige mensen een nauwer geweten op bepaalde punten... Dan gelovige mensen. Dat betekent dus heel concreet dat wij eigenlijk op dat punt niet voor zulke mensen zouden mogen onderdoen. Dat we wel eens wat makkelijker, wat vaker verontwaardigd zouden mogen worden. Als bepaalde dingen gebeuren. Een paar weken geleden, of misschien vorige week pas, ik weet niet meer. Stond er een cartoon in een uh, Zeeuwse huis-aan-huis -huis krant. Waarin een persiflage was getekend van het. ...avondmaal. En daar kwam zo ontzettend veel protest op... ...dat die mensen die dat gemaakt hadden... ...in hun schulp kropen. ...ze waren geschrokken van de reacties. En ze reageerden daar niet bozaardig op... ...in tegendeel. Ze hadden begrepen dat ze iets, iets ergs hadden gedaan... ...dat ze mensen daarin... ...in hun diepste gevoelens hadden gekwetst. Kijk, van die tekenaars... ...die eigenlijk weinig benul hebben... ...van een christelijk geloof... ...en maar wat aantekenen... ...en, uh, en helemaal niet in de gaten hebben... ...wat ze mensen daarmee aanrichten. En toen dacht ik... Tjonge, als nou al die mensen gedacht hadden, ach, het heeft toch geen zin om te protesteren, laat maar gaan. Dan zou niemand er wat aan gedaan hebben, en dan was die tekenen gewoon doorgegaan, terwijl hij helemaal niet onwillig was. Hij zei, ik zal het nooit meer doen. Hij was zo aangesproken door het feit dat mensen zich daaraan konden stoten, dat was hij zich niet van bewust. Dat kan vandaag aan de dag, dat mensen eenvoudig niet meer begrijpen wat het christelijk geloof betekent, en hoe sommige dingen zijn. Ik vind dat we dat ook wel eens mogen bedenken als het gaat om cartoons over de islam, net zo goed. Het is niet nodig om andere mensen te kwetsen in hun religieuze gevoelens. Dat heeft allemaal te maken met een nauw geweten, maar het is nog niet het hoogste. Soms zien we bij ongelovigen dat ze nog een nauwer geweten hebben, althans op bepaalde punten dan gelovigen. Maar de volgende stap, die vindt u in hoofdstuk 3 vers 14... Daar staat, en ik noemde de uitdrukking al even... ...al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid. Gelukkig bent u. De uitdrukking hebben we een paar keer gelezen. Gelukkig bent u. Je bent een gelukkig mens. Dat mag wel even goed onderstreept worden... ...want als je leidt, is dat niet aangenaam. Niemand zoekt het lijden. Niemand verlangt ernaar. Dat zou onnatuurlijk zijn. In hoofdstuk 1, vers 6 hebben we dan ook gelezen... Dat we bedroefd worden door allerlei verzoekingen. Dat zijn die verdrukkingen, beproevingen. Die geven droefheid, daar zit je niet op te wachten. En je hebt bijzondere genade nodig om dat te doorstaan. Maar toch zegt Petrus, als je dat ondervindt, ben je een gelukkig mens. Je bent een bevoorrecht mens. We lezen in handelingen 4 dat toen de apostelen uit de gevangenis, waar ze gemarteld waren, werden vrijgelaten, dat ze blij waren omdat ze verwaardigd waren voor de naam van Christus smadelijk behandeld te worden. Maar nu die uitdrukking: Wat betekent lijden om de gerechtigheid? Dat gaat nog verder. Lijden om de gerechtigheid betekent niet alleen maar dat ons geweten op bepaalde punten spreekt. Ons geweten is heel nauw op sommige punten. En heel ruimer op andere punten. Dat is bij ons allemaal verschillend. Maar lijden om de gerechtigheid. Dat is een mens die lijdt onder de Ongerechtigheid. Niet op bepaalde punten waar je een hobby van kan maken. Maar om de ongerechtigheid in deze wereld. Het zijn de mensen die hunkeren naar een tijd van gerechtigheid. Naar een tijd waarin de wereld vol zal zijn van vrede en gerechtigheid. Het staat zo prachtig in de bergreden. Dat er zulke mensen zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een vurig verlangen daarnaar hebben. En de Heer Jezus zegt, ze zullen verzadigd worden in Matthäus 5 vers 6. Gelukkig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gerechtigheid en vrede zijn kenmerken van het Koninkrijk Gods. En dat is niet alleen maar iets toekomstigs. We lezen in Romeinen 14 vers 17, dat het, dat het Koninkrijk Gods niet bestaat uit allerlei pietluttigheden. Die Romeinen maakten onderling drukte over of wat je nou wel mocht eten en niet mocht drinken. Maar Paulus zegt, daar gaat het allemaal niet om. Het koninkrijk gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Dus niet volgens de maatstaven van ons zondige vlees, maar in de heilige geest. Maar in het koninkrijk gods gaat het om gerechtigheid. Dus wij zijn niet alleen maar mensen die zeggen, stil maar wacht, maar alles wordt nieuw. Alles wordt nieuw klopt wel, maar stil maar wacht, maar klopt niet. Wij zijn mensen die zo hunkeren naar de gerechtigheid... Dat we nu al in het Koninkrijk God, dus binnen de invloedssfeer van de Heer Jezus, dat is overal waar gelovigen werkzaam zijn, daar streven we, jagen we naar de gerechtigheid. Ik vind het mooiste voorbeeld altijd Abraham. Abraham, daar lezen we van in Jezaja 51, dat hij jaagde naar gerechtigheid. En hij zegt de Bijbel zegt dat hij was een eenling. Hij kon niet naar een kerk of gemeente. Er was zelfs nog geen volk van God. Hij was zelfs de stamvader ervan. Er was nog niks. Alleen zijn vrouw die hem niet altijd begreep, en zijn neef die hem helemaal niet begreep. Dat was nou een man die in zijn eentje jaagde naar gerechtigheid. En het mooie daarvan was dat hij leefde in een wereld vol ongerechtigheid. En hier was een man die zegt niks van antwoord, Die niet dacht, nou ja, het heeft toch geen zin. Wat helpt het nou of ik er dan voor vecht? Ik, eh, ik strek me uit naar de stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dat deed hij trouwens ook. Daar strekte hij zich inderdaad naar uit. Maar hij jaagde naar gerechtigheid. Hij wilde in ieder geval, als het ware, een, een invloedssfeer om hem heen hebben. Een cirkeltje waarin hij het voor het zeggen had. En dan zei, hier wordt gerechtigheid van God gevestigd. In het Nieuw Testament kom je daar tegen. In 2 Timotheus 2, wordt gezegd, als je mens Gods wil zijn, dan moet je afzonderen, afscheiden van het kwaad. Dan moet je je los van maken. Dat mag niet langer aan je zuigen. En dan moet je jagen naar gerechtigheid, vrede en, en allerlei andere dingen. Maar die gerechtigheid staat daar voorop. Jagen naar gerechtigheid. Weet je ook het nieuwe testament. Daar moet je je best voor doen. Daar moet je naar uitstrekken. Want er is enorm veel tegenkracht. Die dat probeert tegen te houden. Jagen naar gerechtigheid. Dus niet alleen maar uitzien passief naar iets wat straks komt. Nee, het koninkrijk gods is het terrein van de eerschappij van Christus. Door middel van de gelovigen. En die zegt, ik mag dan leven in een wereld vol ongerechtigheid, maar in mijn omgeving zal het gerechtigheid zijn. In mijn, in mijn huis leef ik alsof het duizend jaar rijk al gekomen is. Hier heersen gerechtigheid, vrede en blijdschap. Lukt ons niet altijd, maar het is wel ons jagen. Jagen betekent ook dat we het nog niet bereikt hebben. Dat het altijd weer in je inzetten is voor. Een streven naar. Maar gerechtigheid, blede, vrede en blijdschap, in elk geval, in de kringen waarin wij ons bewegen. Overal waar christenen invloed hebben. Voor zover ze hebben in de politiek, prima. Al is het nog maar zo weinig. Maar ook in je gezin. Ook op je bedrijf, voor zover het kan, samen met andere christenen. Op school, samen waar het kan met andere christenen. Streven, jagen naar gerechtigheid. En als je die instelling hebt om dat, dat snakken, dat, dat hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, dan leid je overal waar ongerechtigheid is. Daarom wordt ook gezegd, de heer Jezus heeft geleden als de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Hij leed in deze wereld, omdat hij constant opbotste tegen de ongerechtigheid. En hij was zo fijngevoelig wat de gerechtigheid betrof, want hij had de zonde niet in zich. Dat hij constant leed. Wij kunnen dat niet, wij wennen aan kwaad. Wij kijken naar het nieuws en we... Er komt heel wat kwaad aan ons voorbij. We lezen het in de krant en we halen onze schouders erover op. We maken ons niet zo meer druk over, want we weten dat is nog helemaal zo. Misschien hebben we ons wel vroomwijs gemaakt. Ach, als straks de Heer Jezus komt, dan wordt alles toch opgelost. Dat is geen lijden om de gerechtigheid. Lijden om de gerechtigheid, dat betekent dat je spreekt. Wat het je kost. Je pal achter wordt er ook over gesproken. Heiligt Christus als Heer in uw harten. Dat is misschien wel de essentie van het koninkrijk Gods. Christus is de Heer. Heilige betekent, geef hem die unieke plaats in je hart, als de Heer van je leven. Geef hem de Heerschappij in handen, en doe net als hij, wees een rechtvaardige, die constant protesteert tegen de ongerechtigheid. Op alle terreinen, de profeten hebben daar voorbeelden van gegeven, ook sociale ongerechtigheid, maar welke vorm van ongerechtigheid dan ook. Laat niets over je kant gaan. Maar Johannes de Doper betekende dat, dat hij elke keer tegen de koning zei, het is u niet gehoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. En hij wist dat dat vreselijk riskant was, dat kon hem zijn kop kosten, en dat is dus precies wat het gekost heeft. Maar hij ging door, hij kon zelfs menselijk berekenen dat het niet zou helpen, maar hij deed het. Dat is lijden onder de gerechtigheid. Als mensen die al toebehoren aan het rijk van de gerechtigheid, en die daar dus ook van getuigen, omdat ze Christus als Heer in hun harten geheiligd hebben... En daardoor altijd getuigen van dat rijk dat komt, maar waarvan ze nu al de voorboden willen zien. En voor zover het van hen afhangt, willen ze dat om zich heen scheppen. Willen ze dat rijk als het ware al hier zoveel mogelijk vesten. Het blijft maar altijd maar een klein beginsel. Het blijft onbeholpen, maar ze blijven doorjagen. Ze jagen maar, ze jagen maar. Dan de derde. In hoofdstuk 4 vers 14... Dan lezen we, als u in de naam van Christus maat leidt, bent u gelukkig, daar hebt u die mooie uitdrukking weer, bent u gelukkig omdat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Dat is het hoogste. Je kunt als gelovige je nog inzetten voor de gerechtigheid, maar toch nog altijd de naam van Christus niet noemen. Je doet meer dan een ongelovige zou doen. Die zich voor deze issue of voor dat thema inzet. Jij gaat voor een rijk van gerechtigheid. Over de hele linie. En je doet dat omdat je de koning der gerechtigheid verwacht. Maar als je in de naam van Christus smaadheid leidt. Je kunt ook vertalen zoals het in de bergreden weer staat. Om de naam van Christus. Dat is het hoogste daar. U weet er zijn negen van die zalensprekingen. sprekingen. En het hoogste daarvan is als de heer Jezus ten slotte zegt. Gelukkig. Eerst zegt hij in vers 10, gelukkig zijn die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid. Dat is het punt wat we net hadden. Want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Dat is precies de samenvatting van wat we zojuist hebben overdacht. Maar dan gaat het een stapje verder. Gelukkig bent u, dan zegt hij ook niet meer zij, die andere, u. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van mij. Dat is het hoogste. Verblijt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Dat is om de naam van Christus. Christenen lijden voor de om, vanwege de ongerechtigheid. Maar als ze lijden voor de naam van Christus, dan komen ze ook heel nadrukkelijk uit voor die naam. En ze kunnen niet hebben dat er iets tegen die naam wordt, of wordt ondernomen. Of ze lijden simpelweg omdat de mensen niet kunnen verdragen dat ze volgelingen zijn van die Heer. En dat is... Eigenlijk het hoogste vorm van lijden. In vers 13 staat zelfs, naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Dat is heel sterk uitgedrukt. Dat is niet het lijden voor Christus. Niet het lijden in de naam van Christus. Dat is deel hebben aan het lijden van Christus zelf. Nogmaals, niet aan het verzoenend lijden. Daar hebben wij geen deel aan. Dat deed hij helemaal alleen. Voor ons. Maar daar hebben wij geen bijdrage aan. Maar er is zoveel andere vormen van lijden, waarin wij wel met hem delen. Het lijden als getuige van God op aarde. Hij kwam uit voor de naam van de Vader. Zo komen wij uit voor de naam van Jezus. En dat brengt lijden met zich mee. Ik heb u al gezegd in hoofdstuk 1. Dat je daardoor bedroefd wordt. Dat is de natuurlijke reactie. Niemand zit op het lijden te wachten. Je krijgt in het lijden genade. Iemand vroeg eens aan Moody, de grote prediker in de negentiende eeuw. Wie zoveel duizenden mensen tot Christus heeft geleid. Of hij ook genade had om op de brandstapel te sterven. Toen zei hij nee. Die genade heb ik niet. En die heb ik ook helemaal niet nodig op dit moment. Zei hij, ik heb genade nodig om vanavond het woord te verkondigen. Maar mocht het ooit zo ver komen dat ik mijn leven op de brandstapel zou moeten geven. Dan vertrouw ik erop dat God me dan ook daarvoor de genade zal geven. Genade is een sleutelwoord in deze brief. Er zijn heel wat voorbeelden. Maar ik noem alleen maar even die twee uit hoofdstuk 2, vers 19. Dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter willen van het geweten voor God. En ook in vers 20 aan het eind. Als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Lijden is dus niet een soort noodzakelijk kwaad. Iets wat bij de verkoop inbegrepen zit, een soort iets, ja dat moet je op de koop toenemen, het is vervelend, maar ja, het hoort er nog eenmaal bij. Nee, het is genade. Concentreer u dus van de week in deze leidersweek op die twee woorden. Het is genade als we voor hem lijden. En je wordt gelukkig geprezen. Hetzelfde woord als wat de heer Jezus gebruikt. Ge gelukkig bent u. Wij zeggen dan wel gelukzalig, dat is wat ouderwetser uitgedrukt met hetzelfde woord. Gelukkig bent u als u lijdt voor de naam van Christus. Het is genade van God. Genade om te mogen lijden en genade in het lijden. In 1 Petrus 1 wordt het vergeleken met wat je doet met goud. Goud dat in het vuur wordt gebracht. En dan smelt het helemaal. Waardoor je in staat bent om de ongerechtigheden die in dat goud aanwezig zijn te scheiden van het zuivere goud. En hoe intensiever dat proces is, des te meer ongerechtigheid komt eruit. En des te zuiverder goud blijft over. Dat is de eerste reden waarom wij lijden. We hebben allemaal goud in ons. Als je de Heer Jezus toebehoort, heb je goud in je. Alleen dat zien we vaak niet, dat komt er pas uit in zware tijden. We hadden nooit geweten hoeveel goud er in Abraham zat, als God hem niet gevraagd had zijn zoon te offeren. Toen kwam het er pas uit. Een smid kan wel zeggen dat hij een zwaard heeft gesmeed, dat onaantastbaar is, onbreekbaar. Maar we geloven het pas van hem, als wij zo hard we kunnen met dat zwaard op zijn aanbeeld mogen slaan. En we huren een of andere bodybuilder in, die gaat het nog eens proberen. En als dat zwaard dat allemaal overleeft, dan zeggen we, ja, je hebt gelijk. Het goud dat God in ons gestopt heeft, komt er pas uit als het gelouterd wordt, als het in het vuur komt. Heel hoofdstuk Hebreeën 11 is eigenlijk een geweldige getuigenis daarvan. Door het geloof hebben ze het allemaal gered. Door het geloof hebben ze volgehouden, hier is het ook het geloof, in vers 8, u ziet hem wel niet, maar u gelooft, in geloofsvertrouwen op hem rijd je dan krijg je de kracht om er doorheen te gaan. Die kracht is de kracht van de heilige geest, en, en dat betekent dat je dus eerst die kracht moet ontvangen voordat je dat lijden kunt doormaken, maar je kunt dat ook omdraaien, dat heb ik pas een paar jaar geleden ontdekt. Gaat u nog eens even mee, we gaan lekker zo heen en weer. Naar hoofdstuk 4 weer terug. Naar vers 14. Waar we al uit gelezen hebben. U bent gelukkig. En daar staat er. Omdat de geest. Dus ja. Dat is in uw bijbel misschien iets anders. Een beetje de handschriften maken het een beetje moeilijk. Maar de langste zinsnede luidt als volgt: De geest van de heerlijkheid en kracht. En die. Dat is de geest van God. Die kenmerken: Heerlijkheid. Kracht. En de geest van God. Dus ik zou kunnen zeggen. Gods geest. Die heerlijkheid. De kracht betekent. Dat is een heel bijzondere benaming. En het lijkt op dat Petrus wil zeggen. Niet alleen je hebt die geest nodig om het lijden door te kunnen maken. Maar lijden, beproeving, versterkt die kracht van Gods geest. He, of zoals we dat vaak noemen met een bijbelsterm, de zalving. Veel mensen willen weten, hoe kan ik mijn zalving vergroten? Hoe kan ik meer met de geest vervuld worden? Hoe kan ik meer de kracht van de geest ervaren? En er zijn een heleboel antwoorden op die we vanavond niet gaan behandelen. Maar één daarvan is heel verrassend. Is zeer verbazingwekkend. En dat is door lijden. Lijden vergroot je zalving. Hoe meer de apostelen te leden hadden. ontvingen de heilige geest in handelingen 2. Maar dan hoor je nog niet direct over genezingen en over grote wonderen. Behalve tongentaal. Maar voor de rest hoor je nog niet over grote wonderen. Maar dan onmiddellijk in het volgende hoofdstuk worden ze opgepakt. Worden ze vervolgd. Worden ze in de gevangenis gestopt. En het effect is een grotere zalving. Dan pas lezen we die wonderbaarlijke dingen. Dat de schaduw van Petrus maar op iemand hoefde te vallen. En hij werd genezen. Dat zie je nog niet in handelingen 2. Leiden vergroot onze zalving. Ik heb ooit een groot prediker horen zeggen. Eh, er wordt ontzettend veel kritiek op mij uitgeoefend. Met het internet is dat ook allemaal heel gemakkelijk. Iedereen kan maar aanschrijven. Er is heel veel kritiek op mij uitgenomen. En hij zit ik ben er blij mee. Want alle kritiek. Het gaat om onbillijke kritiek. Je moet natuurlijk ook altijd afvragen of kritiek ook billig kan zijn. Of je ervan kan leren. Maar als het gemene kritiek is, valse kritiek, vergroot dat alleen maar mijn zalven. Waar had ik nog nooit bij stilgestaan. Dus het eerste is, God wordt erdoor verheerlijk. Dat hebben we in hoofdstuk 1 al gezien. Het blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Nou alleen al daarom moet het ons de moeite waard zijn... Om het lijden door te maken. Als je weet dat God erin geëerd wordt. Ik denk aan het concilie van Nicea in 325. Eerste grote kerkelijke concilie. Pas dertien jaar geleden was de vervolging in het Romeinse Rijk tot een einde gekomen. Doordat de keizer christelijk was geworden. Onmiddellijk braken er allerlei spanningen uit in de kerk. Krijg je. En er riep een groot concilie bij elkaar om die spanningen te regelen. We waren daar vorig jaar op onze Turkse reis in Nicea. Dat daar ligt in West-Turkije. En op dat concilie waren honderden mensen bij elkaar. Mannen bij elkaar. Bisschoppen, priesters of hoe je ze allemaal wil noemen. Er was er geen één bij die niet de littekens van de martelingen in zijn lichaam droeg. Ze kwamen allemaal uit die vervolging. Dit waren de mannen die de geloofsbeleidenis van Nicea hebben opgesteld. Eigenlijk is die in de huidige vorm pas later opgesteld, maar dat doet er nou niet toe. Maar die is opgesteld niet alleen maar door knappe theologen, daar ging het eigenlijk helemaal niet om. Dat was ook belangrijk. Maar ze zaten daar allemaal als martelaren. Allemaal droegen ze de tekenen van de martelingen in hun lichaam. Sinterklaas was er ook bij. Dat is geen flauw grapje. Want Nicolaas was de bisschop van Mira en hij was een van de afgevaardigden in dat concilie. En u hebt nog nooit aan Sinterklaas gedacht als aan iemand die gemarteld is voor de naam van Christus. Zo waren die mannen daar bij elkaar. Wat een eer, wat een lof. Als al die mannen op hun eigen tijds, de eeuwigheid zijn ingegaan en voor de Heer zijn verschenen. Tot lof en eerlijk, heerlijkheid van de Heer. Het is genade als je dat nog meemaakt, zegt Paul. Luister, ik zeg u dat niet omdat ik de tekenen van de martelingen in mijn lichaam draag. Ik zeg dat niet omdat ik het zelf allemaal meegemaakt heb. Ik kan zelf niet zeggen dat ik jaloers op die mannen ben. Want het zou tegen mijn natuur ingaan. Want als je het ondergaat, ben je beproefd. Het geeft pas achteraf een rijke vrucht. Daar is het Nieuwe Testament heel nuchter in. Op het moment zelf is het zwaar. Achteraf passen je de vruchten. Maar je moet er wel doorheen. Maar wat een genade. Wat een voorrecht. Ik zeg nog eens dat prachtige woord uit handelingen 4. Dat die mannen blij waren toen ze in de gevangenis waren geweest en gemarteld waren. Dat ze omwille van de naam van Christus smadelijk behandeld hadden mogen worden. Altijd bereid zegt 1 Petrus 3. Altijd bereid. Vers 15. Heiligt Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt. Van de hoop die in u is. Maar met zachtmoedigheid en vrees. Vrees misschien wel voor jezelf. Niet zozeer voor de anderen. En met zachtmoedigheid. Niet arrogant. Niet je boven die ander stellend. Omdat hij de waarheid van God niet kent. In zachtmoedigheid. In bescheidenheid. In nederigheid. Maar altijd bereid, altijd bereid, dat is niet zo makkelijk, maar we hebben een hoop die in ons is, misschien zijn we niet zo makkelijk bereid omdat die hoop niet meer zo levendig is, omdat we niet meer leven uit die geweldige verwachting van het rijk van Christus, als dat bij ons verflauwd is, hebben we ook weinig om te delen met anderen. Een van de kenmerken van een brandende liefde voor de Heer Jezus is dat waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Pas geleden vroeg iemand, maar hoe, hoe moeten we die liefde van Christus nou zien? Nou, dat probleem had Petrus ook. Petrus zegt in, een, in het eerste hoofdstuk, dat is, is voor jullie niet makkelijk mensen, ik begrijp dat. Jullie hebben Jezus nog nooit gezien. En jullie moeten lief hebben iemand die je nog nooit gezien hebt. En toch als je... Als je wilt begrijpen wat die liefde voor Jezus is, vergelijk het dan met de liefde die je hebt voor een mens op aarde. En een van de kenmerken van verliefdheid is dat je zo vol bent van die ander, dat je elke keer bang bent dat je je mond voorbij praat. En dat je door je woorden zult verraden wie de geliefde is. Hier zien we dat. Altijd bereid. Je bent zo vol van hem, dat de ander niet aan je moet trekken om dat getuigenis eruit te krijgen. Maar die ander hoeft maar op het knopje te drukken, hij hoeft maar naar het knopje te wijzen en het komt er al uit. Dat kan alleen eens je vol bent. Altijd bereid aan iedereen, uh, tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die er nu is. Het is als de vraag die deze week weer veelal weer klinkt, op een manier waar u absoluut niet aan denkt, namelijk via de Matthäuspersioen. Waar die dochters van Jeruzalem zo'n grote rol in spelen. Er is dus die vraag in het hooglied: Die vriend van jou, wat heeft hij toch voor bijzonders dat je zo vol van hem bent? Dat is het geheim van de liefde. Stel je voor dat we allemaal verliefd waren op datzelfde meisje. Gelukkig niet. Sterker nog, wij kunnen ons vaak niet begrijpen dat die jongen nou op dat meisje of dat meisje nou net op die jongen verliefd het is. Nou, maar goed dat wij dat niet kunnen begrijpen. Het is iets van hen tweeën. Zo zou zeggen die. Die, die de vriendinnen van de bruid dat in het hoog liet. Wat heeft jouw vriend nou voor op een ander? Wat maakt hem nou zo speciaal? En dan geeft ze dat, dat schitterende antwoord. En het mooie is, ze geeft dat antwoord eigenlijk terwijl ze zelf helemaal niet zo trouw is geweest. Hij wilde haar s'avonds nog met een bezoek vereren, maar ze had geen zin. Ze was slaperig, ze wilde liever gaan slapen. En even later heeft ze alweer spijt van, en ze rent naar de deur, maar ja, hij is weg. En ze gaat hem zoeken in de stad, wat helemaal niet, geen pas geeft voor een jong meisje. Ze wordt geslagen door de wachters. Die zeggen aan huis, wat doe je hier op straat? Wat ben je voor een vrouw, om, om midden in de nacht hier op straat? Dat is toch met jou in de hand de laatste tijd? Ja, dat heet liefde. Wat is het dan voor een bijzonder iemand? Vertel eens wat. Zie, dat is, dat is de achtergrond van deze vraag. Ze werd ervoor geslagen omdat ze op zoek was naar haar geliefde. Wij kunnen ervoor geslagen worden als we op zoek zijn of mogen getuigen van de geliefde. Altijd bereid als mensen je te vragen, die vragen te stellen hebben. Wat heeft jouw geliefde voor op een ander? Wat maakt hem zo speciaal? Hebben je nooit die vraag gekregen? Waarom geloven jullie toch in Jezus? Mohammed is toch ook leuk? Boeddha, Socrates, ze hebben toch allemaal hun mooie kanten? Waarom nou Jezus? Ik zeg omdat Mohammed niet voor mij gestorven is en Socrates ook niet en Boeddha ook niet. Jezus is voor mij gestorven, maar dat niet alleen. Die anderen zijn allemaal dood, ze liggen in het graf. Je kunt het bezoeken, je kunt eer aan die graven betonen. Als je het graf van Jezus in Jeruzalem gaat opzoeken, we weten niet precies welk graf het is. Maar welk het ook is, is het allemaal leeg. Onze Heer leeft. We hebben een relatie met hem. Ik geloof in Jezus niet. Heel veel mensen, als je van de week gaat vragen, wat betekent Pasen zeggen, heel veel mensen, voor zover ze al weten en niet al beginnen te zeuren over hazen en eieren, die weten er helemaal niks van, maar als ze al beginnen te praten over Jezus, dan zeggen ze, dat is toch geloof ik om de dood van Jezus te gedenken. Je weet het niet het verschil tussen Pasen en goede vrijdag. Nee, Pasen is om het leven van Jezus te gedenken. Het is een opstanding. Wij zijn niet verbonden met een gestorven Heer. Wij vereren niet een of andere held uit het verleden. Altijd bereid om daarvan te vertellen. Altijd bereid om daarvan te getuigen. Dat is niet makkelijk. Ik getuig liever voor een zaal met duizend mensen dan iemand op straat aan te schieten. Dat zeg ik u al te vertellen. De andere mensen die zeggen: ik moet er niet aan denken, bij mij is het net andersom. Zo heeft iedereen zijn specialisme, zijn manier waarop hij het liefste zou doen. Als je maar bereid bent. Als die hier maar kan gebruiken. Als je maar vol van het bent. Dat is de boodschap hier. Nog één merkwaardig vers wil ik u delen met u. En dan komen we tot een afronding. Dat is hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Het is een van de lastigste versen uit het Petersbrief, Maar hij is eigenlijk toch zo mooi als je hem begint te snappen. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft. Moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen. Want wie in het vlees leidt heeft afgedaan met de zonde. Wat betekent dat? Ik denk dat het betekent dat er twee manieren zijn om als Christen te functioneren. Je kunt uh, geloven in Heer Jezus. Maar in feite toch... Net zo'n leven leiden als de mensen om ons heen. Dan val je ook het minste op. Hoe meer je lijkt op de mensen in de wereld, des te minder last heb je van ze. Des te minder heb je te lijden. Omgekeerd, als je lijdt voor de naam van Christus, dan is dat omdat je je per definitie onderscheidt van de wereld om je heen. Je bent juist anders. Je lijdt omdat je anders bent. Ik was van een jongen die kon wel door de grond gaan. Toen zijn vrienden tegen hem zeiden, ja, je bent wel een christen, maar we werken er gelukkig niks van, want je bent net als wij. Dat was voor hem het moment van zijn omkering. Toen zijn vrienden dat tegen hem zeiden. Daarom zegt, hij, als je leidt om de naam van Christus, dan betekent dat je voor die naam uitkomt, dat je anders bent dan de anderen. Dat je dus niet meedoet met die anderen. En dat betekent dus dat jij principeel afgedaan hebt met de zonde. Dat wil niet zeggen dat je niet eens dus nog eens een keer in de zonde kunt vallen. Natuurlijk, dat overkomt ons allemaal. Maar waar het om gaat is, je principieel met dat leven van de mensen om je heen, voor wie al die zonden de doodnormaalste zaak van de wereld zijn, daar heb jij mee gebroken. Jij leeft een ander soort leven. Een leven in de navolging van Christus. Zoals Christus geleden heeft als de getrouwe getuige van God op aarde, zo wordt hij genoemd in openbaring 1, zo leven wij achter hem aan, volgen wij hem als getrouwe getuigen. met vallen en opstaan, met alle zwakheid, ...maar dat is wel de intentie van ons hart. Dat is geweldig. Ten slotte hoofdstuk 5. waakt. waak, wees nuchter, waak. Wees niet al te nuchter... ...want als die geest je te pakken krijgt... ...dan uh, ontstaat er toch ook een andere soortige houding... ...die moet je nooit in elkaar uitspelen. Als je hol bent van de geest... ...zijn altijd mensen... ...ja, maar ik heb liever wat nuchter... ...ja, maar dat is het verkeerde woord op de verkeerde plek. Paulus kent er allebei. Hij zegt, als het nuchter is... ...zijn we het voor jullie... Als we nuchter zijn, zijn we voor jullie, en als we buiten zinnen zijn, dan zijn we het voor God. Hij kent het allebei, je moet alleen weten wat je op de welke plaats bent, wat je waar moet zijn. Maar als het gaat om de vijand, kun je beter maar nuchter zijn. Let op, wees waakzaam, want hij gaat rond als een brullende leeuw, en soms gaat hij rond als een engel des lichts. Als hij ons maar te pakken kan krijgen, weerstaat staat hem standvaster in het geloof. Naar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Sta. En weet, dat is denk ik wat Peter is bedoeld. Weet dat er nog duizenden anderen zijn die hetzelfde doormaken. Denk niet dat je speciaal bent. Dit is het lot van de hele broederschap. Dus van de hele christenheid in deze wereld. Voor zover ze consequent voor het geloof leven Weerstaat de duivel. Dat is een van de moeilijkste dingen. In de Bijbel staat ontvlucht en weerstaat. Soms moet je vluchten voor de vijand. Ontvluchte hoererij, ontvluchten afgodendienst, vind je in de Korinthebrief. Soms moet je weerstaan, stand houden. Houd dan stand, zegt Epheser 6. Weerstaat de duivel en het zal van u vlieden, lezen we Jacobus 4. Hier staat ook staan. Een van onze grootste problemen in de geestelijke strijd is dat we soms vluchten waar we hadden moeten weerstaan. En dat we weerstaan waar we weten hadden kunnen vluchten. Jozef wist wanneer hij moest vluchten. Toen die vrouw van Potiphar te dicht bij hem kwam en zelfs zijn mantel al begon af te rukken, kon hij maar één ding doen, weglopen. Maar als het gaat om het getuigen zijn voor Christus, wat het lijden ook mag, wat voor lijden dat ook met zich mee mag brengen, dan is het weerstaat hem, weerstaat hem. De God is het, de God van alle genade, die is het nadat u een korte tijd geleden heeft, die u zal volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Wat een perspectief. Het is maar een korte tijd, hier staat het, in hoofdstuk 1 staat, het, het is maar een korte tijd. Al zou het 80 jaar duren, het is zo'n korte tijd. Paulus schrijft in 2 Korinther 4 over een licht, een lichte verdrukking en een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die lichte verdrukking is heel kort, dat andere is eeuwig. Die verdrukking is licht vergeleken bij het gewicht, de zwaarte van de heerlijkheid. Een mooie beeldspraak. Het is maar kort, mens. En dan gaan we de vreugde van onze heer binnen. En de Gods van alle genade zal u versterken om dat heerlijk doel te bereiken. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik nog geen woord zeggen. Wat zeg je? Oh, oh nou, daar bemoei ik me niet mee, Hans. Zo, broeders en zusters, dames en heren, jongens en meisjes. Wilt u nog even gaan zitten? ik heb twee boeiende vragen van u gekregen. Zijn alle huisartsen dames weer compleet? Dus hoeveel zijn jullie met z'n vierden? Vijf zelfs. Ik zie er maar vier. Oh, dat is nummer vijf. Ja. Hebben jullie het naar je zin gehad zaterdag? Op oh, een zij alleen maar. Oké, okay, ja. We hadden zaterdag een vrouwendag in Katwijk aan de zee. En daar kwamen ze van heinde en ver, zelfs helemaal uit huizen. Dat is niet zo ver, hè? Nou ja, nee, ja, nee. Oké okay Hans, we gaan weer serieus aan de gang. Wat zit je nou nee te schudden? Oké. Okay. Ik heb twee vragen van u gekregen. Eén heeft geen fluiten met het onderwerp te maken en de andere wel. Maar als het maar twee zijn, dan doen we die andere er ook nog even bij. Hoewel dat niet zo'n korte vragen zijn. Kunnen wij als christenen ook verdrukking over ons afroepen? Ja, dat kan eh, zowel in positieve als in negatieve zin. Je kunt verdrukking over je afroepen door uh, je verkeerd te gedragen. En je kunt verdrukking over je afroepen als je maar consequent voor de naam van Christus zou uitkomen. Stel je voor dat je het in je hart kreeg om elke dag of elke week aan al je collega's evangelisatielek te, uit te rekenen, uit te delen. Niet in de tijd van de baas natuurlijk, hè, maar in de pauze. Dat hadden we al besproken. Dan zou je absoluut irritatie opwekken. Mensen zouden zeggen, ik wil het niet meer hebben. oké. Okay. Oké, okay. dat is maar een simpel voorbeeld waardoor we irritatie kunnen wekken. En de, de grens naar verkeerd gedrag, opdringerig gedrag, is ook zo gepasseerd. Je moet daarin bescheiden zijn. Maar aan de andere kant, als je daarin laat merken, ja, ik heb iets heel belangrijks met jullie te delen. En ik zou zo graag willen dat jullie dat ook leren kennen. Zouden mensen dat misschien wel gaan appreciëren. En misschien zouden we er ook wel mensen bekend mee raken. Maar je zult ook absoluut mensen tegen de schenen schoppen. Mensen die daar niet van gediend zijn. Mensen die daar boos op reageren. Dus als we consequent voor de naam van Christus uitkomen, brengt dat verdrukking met zich mee. Maar je kunt natuurlijk ook in negatieve zin door verkeerd gedrag verdrukking over je afroepen. Dan, uh, dan hebben we meer te maken met die andere twee categorieën. Die twee versen waar ik het over gehad heb. Dan gaat het over uh, verdrukking als boosdoener of als bemoeial. Uh, weet je nog. Dat was die. Het uh, meeste erin hakte. Ja, verder is niet zoveel over te zeggen. behalve wat ik straks al gezegd heb. Die andere vraag. Eh, waarom wordt er in de reformatorische kerken de wet nog voorgelezen. en in de evangelische gemeenten helemaal niet? Ja, dat is een opvallend verschil als je zo'n dienst meemaakt. Eh, ik hoop aanstaande zondag weer zo'n dienst mee te maken. waar de wet wel wordt voorgelezen. zelfs in de statenvertaling. Want ik kom overal, zoals jullie weten. En. Ehm, in een gemeente gebeurt dat nooit. Heeft het zin om de wet voor te lezen? Ik heb in het algemeen geen statistisch onderzoek gedaan of de mensen in zulke kerken waar elke, week de zondag, de, elke zondag de wet wordt voorgelezen beter leven dan waar dat niet gebeurt. En eh, als het erom gaat wat de zin daarvan zou kunnen zijn, dan zie ik voor de nadelen. De voordelen, is, voordelen zijn van het voorlezen van de wet is dat wij mensen die toch nog steeds het zondige vlees in ons hebben, er goed aan doen om toch elke keer te horen wat de Heer van ons verwacht. Heel nuchter en heel simpel. Dit is wat de Heer ons voorhoudt. Denk om, zo begint het ook. De, ik ben de Heerde, uw God die u uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte hebt uitgeleid. God presenteert zich als de verlosser God. Wordt daar dus niet voorgelezen voor de ongelovigen, want die het ook rustig mogen horen. Maar God presenteert zich als een verlosser God. En als zodanig zegt hij, dit is de weg om bij de zegeningen van het verbond te blijven. Nou, en als je dan die tien geboden opvat, zoals dat in het Nieuwe Testament vertaald wordt, hè, dan noemen we dat de wet van Christus. Zoals de Heer Jezus dat in de bergreden uitlegt, en zoals de Heidelbergse katechisme dat trouwens ook uitlegt. Dan eh, dus in een geestelijke zin gestaan, dan is dat eigenlijk een brede omschrijving van wat de Heer Jezus ook van ons als christenen verwacht. Met als enige uitzondering het Sabbatsgebod. Als ik zelf in zo'n gemeente moet voorgaan, dan vraag ik altijd of ik de samenvatting van de wet moet voorlezen, want het Sabbatsgebod is het moeilijkste. Gedenk dus de Sabbatdag dat gij die heiligt, terwijl die mensen de vorige dag hun auto gewassen hebben en Albert Heijn bezocht hebben en het gras hebben gemaaid. Dus ik ben altijd bang dat ik dan een vloek over die mensen uitspreek, want de Sabbat valt op zaterdag en niet op zondag. Nou, dat leg ik dan uit en dan is dat ook alweer opgelost. Het, het nadeel van het voorlezen van de wet is dat het, net als bij de fariseeën gebeurde, een wettische houding in de hand kan werken. Je hoort al die geboden voorlezen, je denkt, nou ik heb het nog niet zo slecht gedaan, weer geen overspel gepleegd, weer geen moord gepleegd, weer niet gestolen, ja goed, oké, okay, maar ja, grote lijnen. Het kan ook een valse godsdienstigheid in de hand werken. En het kan voor mensen die tobben met geloofzekerheid ook heel ontmoedigend werken. Maar aan de andere kant, het is Gods woord. Je kan een moeilijk bezwaar tegen hebben dat Gods woord wordt voorgelezen. En als je het Nieuw is vertaalt, zoals dat ook in de katharismus gebeurt, kan dat niet verkeerd zijn. Ik denk dat een evangelische gemeente het voordeel van het niet lezen is, dat je daarmee die verkeerde gedachten van net niet wekt. Het nadeel is dat evangelische mensen, maar dat gebeurt ook best voor mensen die elke week die wet horen hoor. Het nadeel is dat we wel eens wat erg makkelijk leven. Ik heb er gisteren over gepreekt en als meer, omdat wij als christenen toch te gemakkelijk zowel reformatorisch als evangelisch denken, als je nou maar eenmaal in de Jezus hebt geloofd, dan kan je verder niks meer gebeuren. Alsof het er verder niet toe doet hoe wij leven. Maar als iemand leeft als een onheilige en sterft als een onheilige, dan gaat hij naar de plaats waar onheiligen terechtkomen, wat hij ooit in zijn leven ook mogen hebben beleden. We kunnen in de zonde vallen, maar een waar christen krabbelt weer overeind en laat zich met God verzoenen. beleidt zijn zonde, en zodat de gemeenschap met de Vader hersteld wordt. Maar wie dat niet doet, wie een weg van zonde opgaat, dus niet valt in de zonde, dat overkomt ons allemaal. Wij alle struikelen dikwijls, zegt Jacobus. Maar wie leeft in de zonde, wie consequent een weg gaat van zonde, die eindigt daar waar zondaars eindigen. En die boodschap mag ook wel eens wat vaker worden gesproken. De moeilijkheid in de kerk of in de gemeente is dat we daar zo'n gemengd publiek hebben. Je hebt de wankelmoedige zielen die je wil aanvuren om te staan op de beloften van God. En je hebt de randfiguren die juist een donderpreek nodig zouden hebben om ze weer bij de waarheid terug te krijgen. Dat is de moeilijkheid van alle prediking. Wie de schoen pas hem aan, maar de mensen trekken heel vaak de verkeerde schoen aan. Een schoen die wringt. Dan trekken de wankelmoedige zielen de donderpreek zich aan, en die worden daardoor nog wankelmoediger. Dat kan ook het voorlezen van de wet in de handwerk En degene die uh, donderbrek de juist nodig hebben, die trekken zich op aan, aan alle beloften van God die gepresenteerd worden, waar ze zich valselijk aan vastklampen. Nou ja, het heeft dus niks met onderwerpen te maken, maar er zit wel heel wat aan vast. Voor de rest kan het ook heel gemakkelijk een gewoonte worden. Als je elke zondag diezelfde woorden hoort, kan het ook een gewoonte worden die afslijt en waar dan niet veel kracht meer van uitgaat. Nou ja, is er nog iemand met een mondelingenvraag? Al die FCH, drie tegelijk zelfs. U mag eerst. Ja. Ja. Ja, dat, dat gebeurt vaak, ja. Ik heb dat uh, gehoord. Ja, ja, In die gemeente waar ik naartoe ga, doen ze dat geloof ik beslist niet. Uh, maar daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar um, uh, ja, ik zou het zelfs anders willen zeggen. Ik zou het alleen in de Nieuw-Testamentische vorm willen doen. Ik zou me kunnen voorstellen, als ik de wet van Christus zou willen voorlezen, dan zou ik liever uit de bergreden lezen. Dan gaat het over dezelfde geboden, maar dan in de vorm zoals Christus die heeft gegeven, die veel verder lijkt, veel dieper gaat. Maar ook de samenvatting van de wet, of ook de wet bijvoorbeeld zoals je die bij Paulus vindt in Ephesus 4 en 5, waar de meeste van die geboden weer op een of andere manier terugkomen. Maar goed, daar kan iedereen zo zijn gedachten over hebben. Zal ik jou ook een vinger opsteken, Jacob? Ja? Oh, hij was nog even reten, geloof ik. Wat wil je zeggen, Dat is een mooie vraag, ik zal even herhalen, voor opname. Waar is die verdrukking ontstaan? Wat is het beginpunt, wat is het uitgangspunt? Dat is een aardige vraag, want dat begint in Genesis 4. Eigenlijk al in hoofdstuk 3, vers 15. Waar de, de Heere God tegen de slang zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Er zijn dus twee soorten vijandschappen tussen de slang en de vrouw, maar ook tussen het slang en zaad. En het vrouwenzaad. Het vrouwenzaad. In de gelovige zin van het woord. Dus niet zomaar willekeurig elke nakomeling van Eva. Maar die ook werkelijk bij het vrouwenzaad horen. En dat gaat uiteindelijk om Christus. En degene die hem toebehoren. Daartegenover staat het slangenzaad. Waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Jullie zijn kinderen van de duivel. Er zijn vanaf het allereerste begin. Dus twee geslachten in deze wereld. En die worden vertegenwoordigd door Caïer en Abel. En het slangenzaad zal vanaf het allereerste begin. Zich verzetten tegen het vrouwenzaad. Dat zie je bij Kaaien, Hij staat zijn broeder aan. Dood. Het, het, wat er in dat vers staat wat ik nog niet genoemd heb. Uh, je ziet dat het vrouwenzaad. Het slangenzaad. Zal de vrouw. Uh, en haar zaad. De hiel vermorzelen. De versen vermorzelen. Dat betekent elke keer kwetsbaar maken. Elke keer ten val brengen. Als je een hiel gebeten wordt dan val je. Maar uiteindelijk zal het slangenzaad zelf. Of de slang zelf. Zal de kop vermorzeld worden. Maar constant vanaf Genesis 3 vers 15 is er een strijd, een poging van het slangenzaad om het vrouwenzaad eronder te krijgen. En het allereerste is de moord op Abel. Maar die moord op Abel verwijst uiteindelijk naar wat er op Goede Vrijdag gebeurt. Maar het slangenzaad, die kinderen van de duivel zoals de heer Jezus hen zelf had genoemd, dat is dus Allemaal woorden die dezelfde richting gaan zoals Johannes de Doper dat noemde. Zich keert tegen het vrouwenzaad met een hoofdletter, dat is Christus. En alle die van Christus zijn. Je ziet dat, we gaan dat de volgende keer bespreken, zo de Heer wil, in openbaring 12. Waar um, eerst de haat van Satan zich richt tegen het lam. En daarna tegen alle die van zijn geslacht zijn, van zijn zaad. Die horen bij het lam. Die worden vervolgd. Hij keert zijn woede tegen hem. De woede vanaf de, vanaf de, van de slang is vanaf Genesis 4 gericht tegen het vrouwenzaad. Dat is tegen Christus zelf. En tegen alle die hem erbij horen. Dus dat is een hele mooie vraag. Het beginsel ligt in Genesis 3 vers 15. Eigenlijk al in de eerste confrontatie. Waarbij de vrouw verliest van de slang. Ze gaat in op zijn verzoeking. Haar man eet met haar. Daar begint het. Maar dan komt er het oordeel van God. God zegt hiermee is een patroon geschapen voor de hele geschiedenis. De vrouw gaat uiteindelijk zegen vieren. Namelijk in het vrouwenzaad. En dat vrouwenzaad, zegt hij tegen de slang, niet, niet het slangenzaad, maar tegen de slang zelf zal u de kop vermorselen. Dus uiteindelijk wordt de slang de kop vermorseld. Dat is wat op het kruis gebeurd is. En van de volle uitwerking uiteindelijk aan het einde der tijden zichtbaar zal worden. Maar die strijd gaat door. Het is de strijd van de, tegen de, on, van de onrechtvaardigen tegen de rechtvaardigen. En de volgende grote fase waarin je dat ziet, is vooral in uh, Egypte, waar de vader ook probeert het, de jongetjes van... Uh, Israël om het leven te brengen. En dat gaat constant zo door. Want het is ook Israël overkomen. Je ziet bij Israël ook die beide kanten. Dat ze of lijden als gevolg van hun eigen zonden. Dat zie je vooral in het boek Richteren. Waar ze constant verdrukking ondergaan. Maar die daar rechtstreeks het gevolg is van hun eigen falen. Dan heb je het verkeerde soort lijden. Maar er is ook het lijden dat je bijvoorbeeld vindt in psalm 44. Van, van de vrome Israëliet. Uiteindelijk zie je dat ook in Isaiah 53. Dat gaat niet alleen maar over de Heer Jezus als het land ter slachtbank geleid... maar ook alle die bij hem horen... ook het overblijfsel van Israël... de getrouwen in Israël... de ware vromen... die ook op Psalm 44 vindt... waar geen sprake is van schuld van Israël... maar de onschuldige leidt... de ware kern, de vrome kern van Israël... leidt onschuldig... en de Messias vereenzelvigert zich met hen... maar dat is vervolgens ook van toepassing op de kerk... op de gemeente... die met Christus verbonden is... dat is de strijd van het slangenzaad en het vrouwenzaad... Die doorgaat totdat de slang definitief wordt uitgeschakeld. En daar worden wij in betrokken. In Romeinen 16 staat dus God zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Moet je proberen letterlijk voor te stellen. Dat is heel wonderlijk. God verplettert de Satan. Maar hij doet dat onder onze voeten. Dat wil zeggen. God doet het werk. Maar wij mogen trappelen. Dat laat dus zien. Uiteindelijk is het God die het doet. Het is Christus die het doet. Maar de gelovigen worden erin betrokken. Het is alsof het hele vrouwenzaad. Christus en al de zijnen uiteindelijk die eindoverwinning over de Satan gaan behalen. Daarom openbaring 12, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het land. Dus het is iets wat niet alleen maar typerend is voor de christelijke bedeling. Het is iets van allereerste begin. Zodra de zonde er is, is er een conflict tussen de slang en de vrouw. En het gaat door tot het allerlaatste einde. Zoals we de volgende keer hopen te zien in het boek openbaar. Leuke vraag. Nog iemand een leuke vraag? Els. Ik hoop het. Uit het antwoord zul je opmaken of ik het gesnapt heb. Kijk, in zekere zin, in mijn antwoord zit de samenvatting van je vraag vanzelf, maar in zekere zin moet je het lijden nooit over je afroepen. Wij trekken het niet aan, het komt over ons. Wij zoeken het niet. Dat zou ongezond zijn. Er zijn wel voorbeelden van de in de geschiedenis, maar het lijden wordt door God over ons gebracht en over ons toegelaten. Toegelaten, liever gezegd, het is de Satan die het over ons brengt. Maar je zoekt dat niet zelf, je trekt dat niet aan. Wat wij hebben, dat zou ongezond zijn, het zou zelfs wijzen op een... Ja, een ziekelijke instelling. Wat wij doen is, is onze job. Consequente getuigen zijn, consequente volgelingen zijn. En de consequenties daarvan leggen we in Gods hand. In sommige tijden en in sommige landen betekent dat, en dat is bij ons, een stil en gerust leven, zoals 1 Timotheüs 2 zegt. Nou, dat heeft ook nukse voordelen. En diep in ons hart zouden we het niet anders willen. Maar in andere omstandigheden, en die kunnen ook in Nederland veranderen, uh, betekent dat vervolging. Maar dat is onze business niet, onze zaak niet. Onze zaak is niet of we vervolging tegen moeten houden of moeten aantrekken, onze zaak is de consequente getuigen, consequent getuigen zijn van Jezus. Wat de gevolgen daarvan zijn, dat leggen we bij hem neer. Dus in die zin, je kunt het over je afroepen door consequent getuige te zijn, of juist op een verkeerde manier, maar het is niet het doel. Daar gaat het niet om, daar word je ook niet verondersteld. Je wordt niet verondersteld het lijden aan te trekken. Je, je, als het ware om vrijwillig je nek in de strop te steken. Nee, wij moeten onze zaak doen en wat dat voor consequenties heeft, dat leg je bij hem neer. Dat is zijn zaak over ons leven. Denk je dat ik de vraag gesnapt heb? Nee, want dat is wat de zilversmid doet. Of de goudsmid. Er staat een mooie tekst, ik geloof in spreuken 25 vers 4, of het kan ook 24 vers 5 zijn. Uh, doe het schuim weg van het zilver en dan komt een werkstuk uit voor de meester. Dat is, uh, dat is precies wat God doet bij het louteren, Maar dat doen wij niet. Het zilver heeft daar apart nog deel aan. De zilversmid doet het. De zilversmid, ik heb dat wel eens gezien, die, brengt, die, die, die smelt dat zilver. En dat, die vuiligheid is lichter dan dat metaal. Hij komt boven drijven en hij schept dat er vanaf. Maar het zilver kan niet extra zijn best doen om zuiverder te worden. De meester doet dat. De meester is het. Die in het zilver het, het, het, de twijfeligheid ervan afzondert en wegschraapt. Dus in die zin is louteringsproces altijd iets wat van hem uitgaat. Je leest zo mooi in, uh, in Malachi daarover. Hoe God dat doet, dat wil ik eigenlijk graag aan je voorlezen. Als ik het even een gouderheid hier kan vinden. In... Uh, In Madiachie 2 meende ik het te kunnen vinden. Nou, ik zal het even zo gewoon niet zien. Dan zal je zien dat ik het straks, als het afgelopen is, meteen heb. Zo gaat dat. Maar God zegt daar van, zijn, van de Levieten, dat hij hen zal louteren, dat hij hen het vuur zal brengen. En dat ze daar te tevoorschijn zullen komen daaruit. En dan, uh, ja, daar heb ik hem. 3 vers 2. Doch wie kan de dag van zijn komst, de komst van de Messias, verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter. En als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Ik zie dat ik de verkeerde Bijbel heb. Wiens Bijbel heb ik hier gepikt? Is die van jou? Ja. Ik zie hier allemaal aantekeningen staan die denk, die zijn helemaal niet van mij. Mijn Bijbel ligt daar op tafel, geen wonder dat ik het niet kon vinden. Nou, het is precies dezelfde Bijbel. Maar dit is mooi. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en zilver, opdat zij de heeren in gerechtigheid offerbrengen. Mariachi 3 vers 2 tot 3. En het mooie is, hier zie je precies, dat zilver doet niks. Wij worden nooit opgeroepen, zoek de loutering. Het is God die ons loutert. Je kunt erom bidden, louter mij Heer, zuiver mij. Er zijn een aantal opwekkingsliederen waarin we dat ook, maken als gelouterd goud. Maar het is een uitnodiging aan de Heer om dat te doen. Hij loutert ons door ons in de smeltoven te brengen. En uh, dat, is, dat is niet iets wat we zelf kunnen doen.